Vertraging in de Randstad op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Bunschoten, 5 kilometer. Vertraging daar bijna 10 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de Van Brieenoordbrug 3 kilometer door een spoedreparatie. De linkerrijstroken is daar dicht. Ook dat kost je ongeveer 10 minuten. En na een ongeluk op de A27 van Breda naar Utrecht bij Lexmond nog 8 kilometer. Alle rijstroken zijn wel vrij. De vertraging nog zo'n 20 minuten.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 Niemand ontsnapte levend aan het Beloning Beloningen konden helaas geen mens meer lokken Want iedereen was aan het leven meer gehecht Ze heette Bladimerry en was de strik en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 Dan was het nog veel leuker hier Overal weer blauwe boerenkielen. kielen Opoe is verkleed als tovervee Ook al loopt ze bijna op de knieën Zij host dapper mee Geen traan wordt weggepinkt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 Liefde en trouw, maar spoedig voorbij. Je bent als een beeld, idee. die slechts. Een biertje opgedaan. Het bier daar vliegt de lustig, zo van bier vliegt aan zijn naam. Oh, kreeg hij nooit het lintje, van verdienste op zijn borst? Dankzij de vrouwen hebben we nooit meer een dus. dorst. Nee, nee, dus je borst en je glas maar dat en zeg ons plechtig naam. Leven de man weer die bier uit, pop, hij hippe de wind voor raam. de man, ja, nog één keer, ja, nog één keer. Ja, de oude Griekse tijd, dat zou voor ons niks zijn. Daar schon ze het voor straf een giftige beker wijn. Als het nou bier geweest was, haha, dan dronk je met plezier. Dan zaten alle Grieken nou nog levenslang op bier. Al oh, kreeg hij nooit het lintje van verdiensten op zijn borst. Dankzij de vrouwen hebben we nog meer dorsten nee, nee. dus maak je borst en je glasbare land en zeg ons blijft de graag voor de man die het bier uitbond, maar je hindert de bier vooruit. Ja, hij gaat, hij gaat maar. Samen dan kun nu bij deze de ontdekker van het glas. De maker van het vat, van tapkraan en koolzuurgas. Maar voor de allergrootste, voor hem houden we Vijf minuten stilte voor de ontdekker van het bier. Eén, twee, vijf, oooooooh! Klink van verdiensten op zijn borst. Dankzij de vrouwen hebben we nooit meer dorst. Nee, nee, dus maak je borst en je glas maar hand en zeg ons plekverdaad. Leef Leven de man die het vier uitvond van je hippe de biep, hoera. hip hip hip! hoera.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 En in 1965 met Peter Weet Het Beter. En een iets minder bekende hit. Wel een leuke plaat is ze. De jongen waar ik van hou. Hoe hoort, dus, oh, hoort ze nu? Sweet 16. met de jongen waar ik van haal.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 are bready. Big city. Big city. Big city. Doors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 Ik heb nu eindelijk mijn rust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 Ik ga Om toch vlucht Mis ik ja, dan mis ik jou toch zo. Kom terug, jonge lief, kom terug. Kom toch vlug, hartedief, kom toch vlug. Waarom zijn we uit elkaar gegaan? Waarom hebben wij zo dom gegeven? Ik heb jou nog altijd lief.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 het spel van de drummerman Van alle mensen voor een dan. Op wij zijn sta